Drie uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Op de Dam hebben zich de eerste mensen verzameld... die verzekerd willen zijn van goed zicht op het paleis. Amsterdam heeft tot in de late uurtjes gewerkt aan de voorbereidingen. Zo zijn er hekken geplaatst op de Dam, zijn de laatste fietsen weggehaald... en worden pleinen schoongespoten. Het is volgens de politie druk in de stad, met uitgaanspubliek, maar tot grote problemen leidt dat niet. Er zijn ruim 40 mensen opgepakt omdat ze bijvoorbeeld stom dronken zijn. Ook in de andere grote steden was het erg druk, zoals op de vrijmarkt in Utrecht. Daar loopt het nu langzaam leeg. Op de pleinen waren er meer mensen dan andere jaren. De traditionele Koninginnendag in Den Haag was ook druk bezocht. De Grote Markt was uit voorzorg afgesloten. Volgens de politie viel het aantal aanhoudingen nogal mee... gezien de grote hoeveelheid bezoekers.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 In de gevangenis van Guantanamo Bay is een groep Amerikaanse medici aangekomen om hongerstakers te begeleiden. Het zijn zo'n 40 verpleegkundigen en specialisten. Sinds februari zijn er gevangenen op Guantanamo Bay in hongerstaking. Hun aantal is inmiddels opgelopen tot 100 van de in totaal 166 gevangenen. De gedetineerden protesteren tegen de omstandigheden waaronder ze worden vastgehouden en de onzekerheid over de duur van hun detentie. Het weer vannacht droog, met aan een grondkans op lichte vorst. Overdag droog en zonnig, vooral in het noordwesten en op de wadden. In het zuiden wat bewolking. Het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. 30 april 2013. De troonwisseling. Live vanuit Amsterdam. Bora, Blekkenhorst en Klaas van Kruisten. Goedenacht, Nog zeven uur te gaan voor nu nog Koningin Beatrix. Hier op Radio 1 houden we u natuurlijk de hele nacht... op de hoogte van al het nieuws en feestgedruis. Verslaggevers overal in het land. In Amsterdam, Den Haag, Utrecht en we gaan ook naar het buitenland. Hoe beleven de Nederlanders daar dag? En de nachtburgemeester van Amsterdam, Mirik Milan... is dit uur bij ons te gast. Ja, en heeft u nog tips voor onze nieuwe koning? Of heeft u bijvoorbeeld een hele mooie herinnering... aan Koningin Beatrix? Dan willen we dat graag weten. U kunt bellen met het gratis telefoonnummer 0800-1121, 0800-1121. Dus als u een ja, mooie anekdote heeft, u heeft misschien koningin Beatrix eens ontmoet. Of u denkt van nou, ik zou heel graag de nieuwe koning Willem iets willen meegeven. Bel dan vooral met 0800-1121. En we hebben ook bekende Nederlanders gevraagd wat hun herinnering aan Beatrix is. Dag, dit is Boris van der Ham. Koningin Beatrix heeft natuurlijk ontzettend veel bij, meegemaakt. Het is een helepeis prinses. Ik kan me herinneren, althans uit de overlevering, want toen was ik zelf nog niet geboren, dat haar grootmoeder, koningin Wilhelmina, dat die een boek heeft geschreven. Eenzaam, maar niet alleen, of juist omgekeerd, dat weet ik niet meer. Maar misschien is dat wel iets voor Beatrix om, om, om haar memoires op papier te zetten. Uh, en, uh, en een mooi boek te gaan schrijven over haar periode. En uh, nou ja, dat is misschien wel aardig. mooie tijds, tijdsbesteding. Boris van der Ham, heeft u nog een, een, een mooie bijdrage? Bel dan vooral met 0800 1121, zoals mevrouw McNeil dat heeft gedaan. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ja, u was 16 jaar toen Connie uh, en Beatrix werd ingehuldigd, hè? Ja, dat klopt, ja. En u was er dichtbij? Ik was er zeer dichtbij, ja. ja ik kon haar alleen niet echt zien, want wij waren opgesteld in de koorruimte van, het, uh, van de Nieuwe Kerk. En dat zijn dan van die gedraaide houten. Pilaren, zou ik maar zeggen, en er was een soort vitrage achter gespannen, en daarachter stonden wij, min of meer onzichtbaar. Want wat was uw rol? Uh, ik zong mee in het Haagsvrije schoolkoor, wat uh, de kreuningsmessen van Mozart uh, verzorgde tijdens de inhuldiging, of althans daarvoor. Want uh, uh, koning Beatrix heeft dat denk ik helemaal niet gehoord, want die bevond zich toen nog in het paleis op de Dam. Ja. En wij zongen dat uh, op het moment dat uh, de, de uh, leden van de Staat-Generaal en de uh, genodigden allemaal de kerk binnenkwamen. Inleidingsmuziek eigenlijk? Inleidingsmuziek inderdaad. En uh, het enige wat, ja, wat je echt van haar zag was een soort schaduw van haar rug uh, door die vitrage heen. Dat klinkt toch een beetje teleurstellend, toch? Ja, nou ja goed, er waren wel schermen geplaatst uh, in die tijd vrij kleine. Uh, dus we konden wel een beetje zien wat zich in ja. die kerk afspeelde, maar meer ook niet. Ja. Toch heel bijzonder om daar zo op die manier bij te, te, te mogen zijn lijkt me. Ja, het was heel apart. Ja. En uh, de voorbereidingen waren ook uh, uh, behoorlijk uh, pittig geweest. Uh, natuurlijk heel veel uh, koorrepetitieuren gedraaid. Ja. En op en neer naar Amsterdam om te repeteren met het Concertgebouworkest. En, ja. um, en natuurlijk de generale repetitie, die. En ik ja. neem aan daarna, hé, u, u behoort dan toch tot een select gezelschap... dan is er ook een, een feest of iets wat erop lijkt? Dat zou je verwachten. Um, ons was voorgespiegeld dat we na afloop uh, ontvangen zouden worden... in uh, het Rijgebouw in Amsterdam... Um, waar ons een diner werd aangeboden voor alle... Uh, Inspanning, zou ik maar zeggen. Dat klinkt heerlijk zeggen. Ja, ja. ja, nou dat dachten wij ook. En uh, het, was, het was natuurlijk die, die inhuldigingsdag was een enerverende dag. We zaten uh, eigenlijk opgesloten in die kerk. We hoorden buiten dat er veel aan de hand was, maar we wisten niet wat. En je hoorde de, de hele tijd helikopters overscheren. En hmm. uh, het was best ook beangstigend. Hmm. Maar goed, uiteindelijk uh, na afloop zijn we min of meer. Uh, uh, aangekomen in die rij. Ja. En, en, en wat, wat wachtte er op u? Uh, op ons wachten prachtige gedekte tafels. Ja. En daar um, werden mooie dekschalen opgediend. En, en wat kwam er tevoorschijn? Die, in, ja, wat kwam er tevoorschijn? Want u bouwt de spanning wel op, hoor. Ja, ja, ja, ja, maar dat is ook de bedoeling. Want toen die dekschalen open gingen toen zat daarin boerenkool met worst. Oh. Nou. Niet ja. echt een koningsmaaltje, denk ik zo. Nee, niet echt. En uh, het werd... Uh, uh, ...afgedekt met een, een oranje drilpuddingtje met een rode kerst op. Ja. Maar aan de andere kant van die ruimte... ...die was afgeschermd met uh, paaltjes met van die dikke gedraaide, ro gedraaide rode koorden. ...daar bevonden zich de mensen die ook genodigd waren geweest in de kerk... Mm -hmm. ...maar niet waren uitgenodigd voor het staatsbanket. En die kregen nog minder? En die hadden een heerlijk koud buffet. Ach. Oh, oh, nou. Dus, uh, nou ja, toen die dekschalen gingen, uh, ontstond er bij ons een soort gejoel. <laughs> um, maar uiteindelijk voelden we ons toch wel een beetje afgeschreven. Ja, ik Mag ik zeggen, uh... ja, dan toch indrukwekkend, doch teleurstellend? Um, ja, ik denk uiteindelijk toch meer indrukwekkend... Ja. en met, een, met toch wel een, een erg komische noot aan het eind. Maar of... ja, het had natuurlijk wel ietsje royaler. Ja, ja. Mevrouw McNeil, uh, hartelijk dank voor het bellen naar 0800-1121. Heeft u nog een, een, een mooie anekdote of een, een verhaal of misschien een tip voor de toekomstige koning? Bel vooral dat telefoonnummer 0800-1121. Ja, en in de woonplaats van uh, mevrouw McNeil, de beller Den Haag, daar loopt het langzaam leeg, want de grote feesten, die zijn voorbij. Ja, en dan moet iedereen natuurlijk wel terug naar huis met de trein. Daan van den Berg is op het station. Daan, loopt het allemaal een beetje soepel met de reizigers? Ja, het is, uh, het is hier ja, erg een uh, rustige sfeer als het ware. Er zijn nog uh, ja, steeds wat groepen mensen die, uh, die uit het centrum komen ja, om een trein te pakken naar huis. Ja, ik, uh, zoals ik al zei, in, uh, in de stad is het vooral de politie, de beveiliging, die zorgt dat alles heel erg uh, strak verloopt. Nou Hier is uh, ja, een tal van uh, NS-personeel die ervoor zorgt dat het allemaal goed gaat. Ik sta hier bij uh, teammanager Nul. Ja, wat uh, jij zorgt ervoor dat, uh, dat iedereen hier wordt aangestuurd van het NS-personeel. Als ik hier uit de stad kom rollen, waar kan ik dan nog allemaal heen? Je kan hier vandaan uh, twee keer per uur naar uh, treinen. Je ja, kan daar, twee en... keer per uur nog uh, naar daar Utrecht. Ook stoptreinen. En twee keer per uur naar, naar Leiden. Maar vanaf Leiden hebben we uh, ook weer twee keer per uur uh, treinen naar uh, Amsterdam via Schiphol. Dus er zijn nu uh, ja, zes treinen per uur. Extra, en dat waren er tot uh, half twee, waren dat er tien per uur. Nou, nu zes treinen. Hoe lang gaat het nog door? Hoe lang uh, blijven jullie die extra treinen inzetten? We rijden door tot ongeveer half vijf. Oké, okay, tot half vijf zullen de extra treinen... Ja, dat mag natuurlijk ook wel eens een keer gezegd worden. De NS zet hier de extra treinen in om alle uh, ja, feestgangers toch weer netjes uh, thuis, te, thuis te brengen. En uh, ja, dat gaat zeker goed komen. En het is hier in Den Haag ja, steeds rustiger wordt Het, het wordt steeds rustiger. Er zijn nog wel wat plukjes mensen, maar ook hier op het station is het nog uh, erg rustig. Ja, wel een prima sfeertje. Ja, zeker. De sfeer is perfect. En ook in het centrum was het uh, ja, af en toe wat kleine opstootjes. Maar ja, zoals ik al zei, de politie ja. is hier goed bezig. Ja. En hier op het station is het uh, NS-personeel. Die zorgt dat het allemaal uh, lekker rustig is. Ja, ik dacht ook even dat ik iemand heel hard hoorde rennen voor de trein. Maar volgens mij is het gewoon een drumband. Ja, dat zo. kan natuurlijk ook. En het is tenslotte ook 10. Nee, nee, over is, Nee, toch niet? Het is echt iemand die aan het rennen is voor de trein. Nee, toch? Nee, het is echt... De, de trein gaat op dit moment weg. En ja, er zijn nog wat vriendelijke conducteurs die één uh, deur open laten. Ja, het, is echt, het begint een spelletje te worden. En ja, Goed. nu is hij weg. De trein uh, naar Leiden. Daan van den Berg, dankjewel voor je verslag. Uh, we horen je waarschijnlijk later vannacht nog een keer. Uh, den Haag loopt langzaam leeg, maar in Amsterdam liggen de eerste mensen al klaar op de Dam. Zoals we eerder ook al op deze zender hoorden. Annette Schut brengt een bezoekje. Nou, ik heb ze inmiddels gespot. De eerste mensen die liggen op de Dam. Gefeliciteerd. Sorry, ik ja, ik heb het niet gehoord. De eerste die ligt? Ja, <laughs> u moet toch vroeg beginnen? Nou ja, vroeg beginnen, we naderen half drie. Ja, nou ja, we hebben nog lang te gaan, dus een beetje liggen mag wel. Ja, ik tel er al 1, twee, drie, vier, vijf, zes slaapzakken. Waaronder u? Lekker warm? Nee, het is koud. <laughs> maar wel de moeite waard natuurlijk. Ja, want op wie wacht u? Maxima en Alexander. <laughs> en al die andere buitenlandse gasten natuurlijk. Maar lukt het een beetje, slapen hier? Nee, nee, nee. nee. Te veel mensen, te veel lawaai. Ze zijn hier nog aan het opbouwen. Te veel licht. U zit wel recht onder een lichtpaal. Slapen lukt niet, maar hoeft ook niet. Het is lekker om even te kunnen zitten. Want we moeten natuurlijk zacht nog heel lang staan. Want de buurman, geen slaapzak? Nee hoor, ik ben net aangekomen met de trein. Dus blijven uh, uh, blijf wel wakker. Gewoon wakker blijven. Je dacht niet, dat ze alleen maar gesleept. Ja, dom. En als je stoelt in en zo, nee, dat niet. Maar toch ben je hier. Ja. Als jonge man, die zie ik hier niet zoveel. Het zijn vooral jonge dames. Ja, ja ik vind het koningszijde wel leuk. En, uh, het he het leeft heel erg in onze familie, dus ja, dan wordt mee opgegroeid. Je ouders ook al? Ja, mijn opa en zo. Maar die zijn er niet. Nee, ja, die zitten lekker achter de televisie nou. Dus jij bent namens de familie en moet verslag doen aan hun? Ja. En op wie hoop je nou het meest? Als je iemand een hand kan geven. Wie Max moet? Maxima. Natuurlijk. Maxima. <laughs> Twee keer Maxima. Ja. Wat is er zo leuk aan haar? Alles. Ik vind haar een rolmodel voor ons vrouwen. Ik bedoel, je bent hier niet geboren. En uh, kijk wat ze allemaal heeft bereikt in die aantal jaren. En, uh, ik denk dat mensen haar rol onderschatten. Het is meer dan lintjes uh, doorknippen. Ik vind haar echt uh, niveau, intelligent. Moeder, ja, wat niet. Ook, uh, ze ziet er gewoon stijlvol uit, stijlicoon. Ja, een goede rolmodel. Wat vind jij zo leuk aan haar? vrouw, hè? Ja. Ze ziet er goed uit. Ja, heel mooi. <laughs> Dat ook. Ja, charisma. Ze is echt mooi. Ja, en ze moeten nog even geduld hebben, hoor. De die op de dam. Maar het moment komt steeds dichterbij. Marlijn Nes hoorde u zojuist. Hij is inmiddels afgewisseld door Jorik van Noorden. Geen uh, piano, maar twee keer gitaar. Dag heren. Goedenavond, goedenavond. Ja, uh, uh, ja nacht. dat is het ook. Uh, Jorik, wie heb je meegenomen? Wie zit ernaast je? Wie Ah, ook op gitaar, beide. Welk nummer ga je voor ons spelen? Uh, Blood Money. Dat is een nieuw nummer, nog niet uitgebracht. Normaal is het een beetje een stamper. Maar vandaag gaan we het in een uitgeklede akoestische versie proberen. Dus, dus in die versie een primeur? Het is een primeur. Ja, kijk, daar hou ik van. Pardon. Jorik van Norden. live. Just mm -hmm. because The great seal into this world. Ja! Yeah. Blood money, je kan horen dat je in een band hebt gespeeld, Jorik. Klopt. we gaan er straks eens over verder praten. Als de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan rond 6 uur s avonds de deur achter zich dicht trekt, hij ligt nu natuurlijk lekker te slapen. Maar dan begint de volgende burgemeester aan zijn werkdag, de nachtburgemeester wel te verstaan, Mirik Milan. Eén jaar is hij nu de grote baas van het Amsterdamse nachtleven. Mirik, goeie Hoi. Misschien een onbeleefde vraag, maar wat doe je hier? Je moet toch het nachtleven bewaken? Dat klopt inderdaad. Ik uh, heb mezelf ook los moeten trekken van uh, waar ik was. Ik was bij een heel mooi feest in de uh, MC Theater op de West-Graspubriek terrein. Uh, daar, het, ging, uh, ja, het ging goed los al. Het was echt leuk om daar te zijn. Maar ik kom natuurlijk graag even kletsen op de radio. Ja, want uh, dan wil ik graag ook van jou weten... Uh, welke hand heb jij gehad in alle feesten die vanavond plaats hebben gevonden... of in een deel van de nacht? Ik heb daar zelf geen hand in, want uh, natuurlijk de burgemeester die uh, kijkt uh, wat er allemaal gebeurt... en die uh, luistert goed wat er allemaal gaande is. Uh, want de nachtburgemeester stimuleert vooral het nachtleven. Maar dan denk ik, jij moet daar toch gewoon uh, hebben gestaan... met een plan bij Eberhard van der Laan voor de deur... en hebben gezegd, burgemeester, dit moet u doen, want dit is <lacht> fantastisch voor de stad. Nou, Dat we ook, heb ik ook zeker aangeboden natuurlijk. Mijn hulp, uh, um, uh, dat heb ik neergelegd bij hem... Um, Helaas heeft hij er geen gebruik van gemaakt. Dat was natuurlijk een hele goede keuze, als hij dat wel had gedaan. Maar als ik het nu zie, hoe het nu allemaal gaat in de stad... dan denk ik van, nou, dat zit uh, goed in elkaar. Ja, ja maar hey, toch. Maar, ja, wat is jouw rol precies? Ik ben er wel even nieuwsgierig. Nou, want je, je bent nachtburgemeester, je, je, je bent eigenlijk het gezicht van... Hey, als mensen denken over de nacht in Amsterdam, dan bellen we, dan bellen we Jori. Leg eens even uit. Um, uh, de nachtburgemeester, en er word, bestaat best wel veel onduidelijkheid over... Uh, de nachtburgemeester is eigenlijk het adviesorgaan van de gemeente... op het gebied van nachtleven. En uh, op het gemeentehuis weten ze heel goed wat er gebeurt... bij heel veel uh, uh, delen. Hè. Uh, cultuur is allemaal goed. Maar in het nachtleven dat is het toch een soort van schimmig gebied... waar ze niet weten wat er gebeurt. En ik adviseer burgemeester en wethouder... over waar zij beleid op moeten maken. Zit er ook een beetje angst? Dus zo van uh, voor het onbekende, dronken mensen, uh, negatief? Um, die is er zeker, maar gelukkig is dat steeds minder. Uh, steeds minder. Um, ik word er zelf een beetje dood mee gegooid, maar het schoolvoorbeeld, Berlijn. Hè, um, daar zie je dat op het moment dat je het nachtleven vrijgeeft... dat er een explosie van creativiteit eigenlijk ontstaat. En uh, dat dat de stad, hè, als we het hebben over city marketing of als Amsterdam als vestigingsplaats, heel erg populair maakt. Maar hoe uitzicht dat dan? Wat een explosie van creativiteit, hoe zie ik dat? Uh, als, je dat, als je kijkt naar uh, hoe dat in Berlijn gaat, dus dan hebben ze dus hè, het nachtleven. En, en waarschijnlijk hebben ze daar vrijgegeven... ook omdat ze helemaal geen geld meer hadden om uh, te handhaven. Mm. In Amsterdam wordt er heel veel gehandhaafd. Um, op het moment dat er uh, mensen uh, de vrijheid krijgen om zich te uiten... Uh, dan uh, ontstaan daar uh, dwarsbanden. Kijk, het nachtleven is een plek waar heel veel talent ontwikkeld wordt. Er zijn heel veel uh, jongens en meisjes die in de nacht erachter komen waar ze goed in zijn. Denk aan alle grafische ontwerpers, webdesigners, uh, mensen die feestjes organiseren. Natuurlijk de dj's en de vj's. Ik kom daar zelf vandaan. Mm -hmm. Ik was twintig en ik dacht, nou, ik organiseer een leuk feestje... in de kringnotenbenen, een kunstenaarssociëteit. En um, dan kom je erachter waar je goed in bent. En dan ga je daarmee verder. En uiteindelijk, nu is dat mijn daytime job, is uh, evenementen organiseren. Ja, jij zegt eigenlijk, de nacht wordt helemaal niet zo uh, goed genoeg uitgebuit. Um, het, uh, het gaat goed in Amsterdam. We hebben echt best wel dingen veranderd ook. Ik weet niet of jullie gehoord hebben dat we uh, de 24-uursvergunningen hebben geïntroduceerd. Daar ben ik ontzettend blij mee. En, maar het is heel belangrijk dat er een nachtburgemeester is die uh, dat support. Ja. Die dus uh, constant bezig is om te kijken, oké, okay, wat hebben we nodig? En hoe kunnen zorgen we ervoor dat we internationaal uh, ja, mee blijven draaien? En dat is, dat is echt een voorname taak. Hoe gaan die gesprekken met de burgemeester? Goed. Ja, in echt goed overleg. Ik ben, uh, uh, ik moet eerlijk zeggen, Eberhard van der Laan is echt een held van mij. Mm. Ik vind uh, de manier hoe hij uh, met de stad omgaat en heel goed naar iedereen luistert... Mm. Hij, is ook, ik... hij is ook een drukbezet man natuurlijk. En een ja. beetje onbereikbaar af en toe. Hij zal zeker onbereikbaar zijn. Maar wat mooi is, is dat de nachtburgemeesterschap, dat weet misschien niet iedereen... maar het nachtburgemeesterschap bestaat al tien jaar in Amsterdam. Mm. Ik ben de vijfde in, in lijn. En um, um, we worden steeds meer gezien als een, een, een, een waardevolle gesprekspartner. En, uh, Waar merk je dat aan? Uh, dat we uh, makkelijk aan tafel komen. Hè, jullie zeggen druk bezet man, dat klopt inderdaad. Maar op het moment dat ik uh, de, de burgemeester benader... Nou, dan kunnen we er ook over praten. Mm. En um, uh, ja, wat ik als nachtburgemeester vaak doe... zodra er uh, raadscommissievergaderingen zijn, inspreken... Je stem laten horen. En dat is natuurlijk voornamelijk taak van voor de nachtburgemeester. Is laten zien dat je er bent en dat het wat waard is. Moet je opboksen tegen veel ja, toch vooroordelen die er wellicht zijn? Of, of problemen die men toch al snel ziet? van ja, nou, uh, la maar, want uh, je weet maar nooit hoe dat uitpakt. Um, ik vind persoonlijk dat dat steeds minder is. Ik denk dat op het moment dat uh, uh, wat je dus ziet, is dat er dus de uh, cijfers wat de, uh, de, of de, de, de, de nachtcultuur of de dansindustrie de bedragen die erin omga omgaan, is echt een hele serieuze bedrijfstak. Uh, de werken, ik, er is een rapport geweest, er werken 12.000 mensen in. Omzet van 600 miljoen. Dat is echt een hele serieuze bedrijfstak. En ja. dat nachtleven en, en de festivals natuurlijk ook... Um, ja, dat is echt een onderdeel uh, van, uh, van Amsterdam. En uh, dat is, ja, het is belangrijk dat daar uh, ja, op een goede manier mee omgegaan wordt... maar ook dat het innoveert. Je moet altijd op zoek gaan, oké, okay, wat is de volgende stap die we gaan maken? En vooral die introductie van die 24 vergunningen, Want uh, het is echt zo dat Amsterdam... Uh, ja, je bent de hoofdstad van, Amster van Nederland. En als dan de sluitingstijden in Amsterdam het vroegste zijn in, de hele, uh, in, de, in heel Nederland... Ja, dan moet je ook dan denken... klopt er iets, van, iets niet. Nee, dat klopt er iets nee, niet. niet nou, dat is, en dat zijn we nu stapje bij stapje. En dat is ook Van der Laan heel goed in. Dus zeg van, oké... Okay, we doen nu één stap, dan gaan we kijken hoe dat gaat. En dan moet iedereen gewoon zorgen dat hij je ook aan de regels houdt. Voel jij je daar ook verantwoordelijk voor dan als nachtburgemeester? Um, ik persoonlijk niet, want ik weet dat er heel, heel veel goede horeca-ondernemers zijn. Mensen die clubs runnen, mm. die zijn heel serieus daarmee bezig. Dat is echt een serieuze business. Ook niet heel erg makkelijk om je hoofd boven water te houden. Dat is nee. echt een serieuze business. Dus... Uh, zij zullen altijd ervoor zorgen dat, zij, uh, dat ze dat goed doen. Maar zo... ja, jij zegt: ik voel me niet verantwoordelijk daarvoor, want ik ben een burgemeester voelt zich natuurlijk verantwoordelijk voor zijn stad. Ja, inderdaad. Of, of houdt daar de vergelijking een beetje op? Um, nou, dat zou je inderdaad goed kunnen zeggen. De, ver ver de vergelijking houdt daarop. Want, um, uh, en dat is ook mijn ding, uh, ik zou best wel meer macht willen. Macht. Maar dan, ja, <lacht> ja. ja, ja meer zeggenschap ja. willen. Maar dan moet, het ook, uh, ja, dan, dan moet het ook kloppen. We gaan zo meteen even met je verder praten. Onder andere ook over hoe jij koning uh, in de nacht uh, meemaakt. En of daar nog het een en ander gebeurt, uh, Merik. Dat is een... de dag, burgemeester, een burgemeester. Een belangrijk persoon. Maar uh, er zijn er meer op dit moment in Amsterdam. Uh, de stad stikt eigenlijk van de belangrijke gasten. En dat zijn allemaal mensen die vanavond bij het afscheidsdiner van Beatrix waren. En die moeten natuurlijk ook ergens slapen. Chris Bergstrom ging op zoek. Nou, ik ben aangekomen bij het Okura Hotel in Amsterdam. En het, het staat vol met hekken, politie, uh, overal busjes. Uh, ja, ik kan echt niet naar binnen. Ik probeer nu tussen een hek door te kijken of ik iets kan zien. En, ja, en er staan wat auto's op het parkeerterrein. Ik zie wat lampjes branden, maar echt goed naar binnen kijken kan ik ook niet in dit hek. Ja, ik weet niet of je het kan horen, maar ja. Het is dus voor mij geen weg naar binnen. Um, er komt nu wel een auto aan. Die wordt aangehouden, een grote BMW 7-serie, uh, geblindeerd. Uh, ja, waarschijnlijk zit daar wel een, een hoge pief in. Maar ik kan absoluut niet zien wie of wat erin zit. En uh, nou, de politie begint me een beetje zenuwachtig aan te kijken. En, uh, nou, ik denk dat ik maar wegga voordat, voordat ik echt een knuppel om mijn nek krijg. Uh, okura auto gaat het dus niet worden voor mij. Inmiddels ben ik ook bij het derde hotel gekomen. Het derde hotel waarvan bekend is dat er royalties slapen, logeren, verblijven. En dat is het Amrad Hotel. En nou ja, je moet het zo zien. Ik ben eerst naar het Okura Hotel gegaan. Helemaal afge afgezet. Ik kon er absoluut niet bij. Hekken, politieagenten, veel te veel man. En nou, toen ben ik doorgefietst naar het Amster Hotel. Daar was eigenlijk vrijwel geen bewaking. Ik zag een paar agenten. Uh, ik kon gewoon naar binnen lopen, deur stond gewoon open. En uh... Ja goed, toen werd ik er wel meteen uitgestuurd. Nu ben ik dus bij het Amrad Hotel. en dat is helemaal dicht bij de Dam. Dat is echt op steenworp afstand. Nou ja, als je ver kan gooien tenminste. En uh, ook hier helemaal geen politie, maar hier is echt helemaal niks. Ik ga gewoon naar binnen, kijken wat er gebeurt. Treideurtje. Oh. Mm, ja, dit is wel jammer. Even kijken of ik wat... Oh kijk, er komt een beveiliger. Kijk, ik... Ja, kijken wat er gebeurt. U dan. Hallo, goeie avond. Um, het dat hier ook royalties verblijven? Natuurlijk ja, niet. Nee, helemaal niet? Nee. En als het wel zou zijn, mocht u het ook niet zeggen? Dan mocht ik het ook niet zeggen. <laughs> nou, dank u wel. Dan, uh, ik mag niet naar binnen, neem ik aan. Hè? Even een beetje kijken naar de kamers. Nee, dan moet u altijd eens een afspraak maken. Uh, nou goed, het Amrad uh, leek minder goed beschermd dan ik dacht. Uh, meteen kwam er een portier naar me toe om me tegen te houden. Uh, ja goed, tot zover de hotels. Ik heb... Uh, geen royalties kunnen zien. Uh, het is te goed afgezemd. Ik kan gewoon niet naar binnen. En als ik al binnenkom, word ik gelijk buiten gezet. Yeah. We gaan andere manieren bedenken om uh, royalties te zien. Ja, en hij houdt ons natuurlijk op de hoogte van zijn zoektocht. En ik ben heel It erg benieuwd is... of hij ergens binnenkomt. Chris Het is gestronen. net een spannend jongensboek. Ja. Hè? Nou, nou. Uh, Radio 1, uh, daar luistert u na. Het is uh, bijna half 4, 4 minuten voor half 4. En uh, mevrouw Tesser is aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht. Um, u heeft de koningin niet zelf ontmoet, maar wel een hele bijzondere herinnering uh, van uw vader eigenlijk. He? Ja, dat was heel leuk. Ik denk dat het verhaal zich afspeelt in 1948, voordat prinses Juliana koningin werd. Mm -hmm. En mijn vader was bedrijfsleider bij zonneschermenfabriek Tesser in Nijmegen, het bedrijf staat niet meer, mm -hmm. dus het is geen reclame. <laughs> en, uh, hij moest naar Suitsdijk met een paar monteurs om een lang zonnescherm, laat we zeggen dat het zes meter was, en tweeën te delen, want dat lange zonnescherm zat voor de studeerkamers van prinses Juliana en prins Bernhard. Okay. Bij de de kamer van prinses Juliana stond een box en in die box stond een kindje die geboren is, heb ik ook opgezocht in 1947 Marijke, met een oogziekte, kon niet tegen de zon, dus het zonnescherm moest blijven. Maar prins Bernhard wilde niet de hele dag in de schaduw zitten. Dus zonneschermen in tweeën gemaakt met een paar monteurs, mijn vader de maat nemen. En toen speelden de prinsesjes in de paleisgangen. En toen zei die monteur tegen die prinses, en hoe heet jij dan? Toen antwoordde een prinsesje, ik heet Trix. En toen zei die tot ontsteltenis van mijn vader, die monteur... Oh, zo heet onze hond ook. En om het weer goed te maken, zei mijn vader... Ja, maar het is wel een hele lieve hond. Al spelend rende het meisje weg en riep... Ik ben ook lief, hoor. Ach. En ik kwam mijn vader met een verhaal thuis. En ik was geweldig trots, ik zat toen in de vijfde klas, dat mijn vader de prinsesjes gesproken had. Ja, en wat een verhaal is dit. Heeft u het vaak verteld, mevrouw Tesser? Nee, nooit, nooit. Ik heb nog nooit mijn eigen zus, weet het niet, niemand. Ja. Alleen ik herinner me dat verhaal van mijn vader, omdat ik zo geweldig trots op school was, dat ze werkte op Vleisdoosdijk, maar ja, dat bedrijf deed ook werk voor de KLM en voor de Gruiter. Ja. Het was een groot bedrijf. Dan dat wordt het ook gewoon, wat. hè? Maar ik vond dit geweldig. Nou, een mooie primeur heeft u toch voor ons bewaard deze nacht. Ja, ja ik dacht, ik moet het een keer kwijt. Ook al is het dan desnoods met in de nacht. Nou ja, wij zijn heel blij dat u dat gedaan heeft. Zo om twee minuten voor half vier. Een hele bijzondere oh ja, herinnering, mevrouw Tesser. Hartelijk dank voor het doorgeven. Heeft u ook een mooie herinnering aan Beatrix? Net als mevrouw Tesser, bel dan met 0800-1121. Want ja, we zijn op zoek naar die verhalen. Misschien ook als u een tip heeft voor Willem-Alexander. Nu nog prins Willem-Alexander. We willen het graag weten. En we vroegen het ook aan Willem Erwin. Koning Willem-Alexander gaf zelf op dat hij zijn inhoudelijke rol eigenlijk ook zag in het ceremoniële rol. Dus dat een, dat een ceremoniële rol ook inhoudelijk kan zijn. Nou, dat, dat kan, hij, kan hij zeker. En ik hoop hem daarbij ook nog vele malen te ontmoeten. En ik zie heel vaak hem en ik zie ook wat, wat de enorme kracht is van het koningshuis. Dus de monarchie moet, moet, moet blijven, blijven bestaan. En ik hoop dat het, de koning het net zo goed gaat doen als... Voor onze prachtige koningin. Met de vriendelijke groeten van Erwin. Ja, Willemars, hè? Inderdaad, ja. Willem, ja, Mars, in inderdaad, ja, Willem ja. Erben kunt u ook eh, kennen. Ja, als, eh... dat was zijn tip voor Willem van Erben. <laughs> nou ja, et uh, Kees Dorenstein is hier, want hij houdt uh, deze hele nacht Twitter in de gaten. Wat is er zoal gaande? Ja, en uh, op dit moment is de Vrijmarkt gaande. Hashtag Vrijmarkt. Um, in Utrecht is hij bezig. In Amsterdam gaat hij, uh, nou ja, niet, ja, voor sommigen al nu beginnen, zie ik op Twitter. #poweredbyjane die twi uh, twittert uh, namelijk. Uh, het is drie uur wakker worden en mooi plekje op de Vrijmarkt. Roept. Ja, het is maar net... Uh, ik, ik vind het misschien een beetje oud, maar uh, oké. Okay. Uh, MV Moortje die vraagt op Twitter of iemand interesse heeft in wietzaadjes... die je kan kopen op de Vrijmarkt. Je kan uh, alles vinden hier. En uh, de sfeer uh, op de vrijmarkt in Utrecht wordt wat grimmiger. Dat melden we net ook op Radio 1. Teun Verstegen uh, die bevestigt dat een beetje, die tweet. Eigenlijk heel pijnlijk om de halve nacht door 0,30 te lopen. Wat een stelletje debiele lopen er op dit tijdstip rond. Ik denk dat het uh, misschien een beetje te maken heeft met uh, ja, wat, wat alcohol in de mannen of zo. Maar ik zie ook nog genoeg mensen die zeggen dat het heel gezellig is. Niet dat, het, dat we nu in één keer uh, allemaal doemscenario's in Utrecht uh, hebben. Even iets anders, want er zijn ook heel veel BN'ers die uh, koning in de dag vieren. Ja, je zou het niet denken. Dus even een rondje langs bekend Nederland... Peest, uh, presentatrice Nicolette van Dam, uh, die zit op de vrijmarkt. Ze zegt vrijmarkt op uh, Beethovenstraat uh, en daar heeft ze een foto bijgezet met allemaal dingetjes die ze aan het verkopen is. Het zijn vooral wat, uh, wat potten, um, wat klokken en wat kastjes. N niet zo mooi. De zolder is leeg geraakt ah, ja. zo door. Wel een betere door, buurt, hè? Ja. Ik denk ja. Ja. het. Ja, mooie, ja. <mooie um, dingen. Dus als je er wil zien, uh, ga daar naartoe. Um, nee, kopen. Dan... Ja. <laughs> ja. Nou, ik weet niet of het... ik denk dat het vooral voor haar zien is dan voor echt iets kopen. Want, uh... Het was wel echt de achterhoekjes van de zolder, hoor. Die zijn even leeggeruimd. <laughs> um, dan Nederlands bekendste blondje, Britt Dekker, die zegt... Ik vraag me af hoe Willem-Alexander nu in zijn bed ligt. Misschien is hij wel aan het gamen of zo tegen de stress. Je weet het niet. Nou, je weet het inderdaad niet, Brit. En um, cabaretier Jochem Meijer, die uh, heeft breaking news... Hij zegt, de W van Stampot, uit natuurlijk het Koninklied, bestaat wel. Hij tweet er een foto bij, hij is naar de supermarkt gegaan. Die foto staat nu ook op de webcam www.radio1.nl. Daar ja. staat hij. Ik heb hem even... Ja, ja, ik heb hem mogen zien uh, uh, al even. Het is, uh, geweldig. Het is, het is een aardappel het in is, de vorm van een ja. Ja. Het Dus eigenlijk, hij heeft drie uitstulpingen. Ja, het is geweldig. En dan weten we direct wat Jochem vanavond gegeten heeft. Um, nog, uh, nog twee laatste. Uh, Erik Mouthaan. journalist... Ed Meijer, me me Meieren, oh, trouwens. Meijer ja. kan je het ook zien, maar dus ook op onze uh, webcam. En even vragen aan hem uh, welke groentewinkel die bezoekt. Ja, lijkt me. dat uh, lijkt me leuk. Hè. Ruwe groenten, authentieke groenten. <laughs> journalist Erik Mouthaan uh, heeft een iets mindere drag. Uh, hij is in Buenos Aires en hij tweet... Um, leuk om uh, te filmen over Maxima daar... Maar uh, dan wordt je rugzak uh, met zenders en camera gejat. Uh, ja, dat klote dus geen uh, reportages waarschijnlijk van hem uh, uit Buenos Aires. Oh, dat en um, Carice van Houten die twittert nog een foto van Willem-Alexander met baard. Zij zegt uh, dat hij dat vooral moet uh, doen. Okay. En, uh, Imago dan. Ja. Imagotechnisch dan. Imagotechnisch. Uh, we hadden die actie een tijdje terug. Hè, nee. uh, op, op Facebook uh, 70.000 handtekeningen ingezameld ja. uh, voor... En met Bart. Kees, dankjewel voor deze update. En we spreken je later vannacht uh, voor uh, wat meer sociale uh, media dingen. En de schoonmakers in Amsterdam, ja, die hebben een mega klus. Uh, zij moeten de hele nacht gewoon doorwerken om de stad een beetje netjes te maken. Charlie Bolmeijer, die volgt ze al de hele nacht. apro Bijn, ploegcoördinator bij de schoonmaakdienst. We gaan nu beginnen aan het stuk waar morgen de Nieuwe Koning zal rijden. Ja, dat klopt. En uh, ja, je ziet zelf hoe smerig of het is. Het is nu wel iets rustiger aan het worden. Het feestgedruis ja. is een beetje weg. Is het uh, makkelijker nu om het schoon te maken? Nu wel. Nu dat ze allemaal langzaam de stad uittrekken, dan uh, heb je weer even meer ruimte om alles schoon te maken. En als jij die spuit hier dan op de straat zet, heb jij een beetje het gevoel van... Uh, morgen uh, rijdt koning Willem-Alexander hier overheen? Ja, je krijgt ook een beetje voldoening van je werk. Dus het is toch wel prettig dat hij, uh, als hij er doorheen rijdt, dat het schoon is. En jullie hadden net een beetje problemen, die kant op, daar kwamen jullie niet echt doorheen, was het heel druk? Ja, dat klopt. Maar ja, dat was op, de, op het Damrak. Uh, al de mensen gingen, gingen naar het als plein. Ja, en dan uh, is het heel moeilijk om er doorheen te komen. Hé, hey, en uh, hoe gedragen de feestgangers zich tegenover jullie? Over het algemeen gedragen ze hun eigenlijk wel netjes. Hebben ze hebben er toch wel een beetje respect voor dat we het schoonmaken. En is er wel eens ergernis als iemand bijvoorbeeld een blikje bier vlak voor de veegwagen gooit ofzo? Nee hoor. Maar met dit soort dagen lijkt wel of we de mensen veel meer kunnen hebben dan ze uh, ja, normaal naar hun werk gaan. Want ze tolereren een hele hoop. Normaal gesproken als ze een beetje nat worden, dan gaan ze lopen schrijven en dat heb je met deze dood, dit soort dagen heb je dat niet. Is het de enige keer dat jullie deze route schoonmaken vannacht... of gaan jullie hem straks nog een keertje nalopen? Ik denk dat we hem nog een keer nalopen. Als we tegen een uur of uh, half, vijf, vijf uur... dan uh, denk, hoop ik dat het een stuk rustiger is. En uh, ja, dan zullen we hem nog wel een keer nalopen lopen. Ja, er wordt hard gewerkt om de stad spik en span achter te laten. Charlie Bolmeijer is uh, de hele nacht met de schoonmakers op stap. De Nederlanders in Australië, heel andere plek even... die hebben de eer om als eerste in de wereld Koning de Dag te vieren. En hoewel de Australiërs vandaag geen vrije dag hebben gekregen... zal er aan de andere kant van de wereld wel degelijk worden stilgestaan... bij de troonswisseling. Correspondent Robert Portier is op dit moment in Brisbane... in het Willem-Alexander Verzorgingshuis. Ja, je verzint het niet. Robert, goedenacht. Goedenacht. Zo, so, House life Down Under in het Willem-Alexander Verzorgingshuis... Nou ja, jullie zeggen de mensen hebben geen vrije dag gekregen hier in Australië. Maar dat is niet helemaal waar. Hier in het Prins Willem-Alexanderhuis, dat is een opvanghuis... voor mensen die eigenlijk altijd al vrij zijn. Ze zijn wat ouder. Het zijn vaak mensen die uh, jaren geleden naar Australië zijn geëmigreerd. Nu of van een rustige oude dag genieten, maar wel met Nederlanders onder elkaar... En ik kom net aanrijden, het is ongeveer koffietijd bij ons in Australië. En iedereen zit hier al in het oranje gekleed. En dat zijn toch uh, tientallen mensen bij elkaar. Met mutsen op, met jasjes aan, met uh, allerlei t-shirts en petjes op. Ja, de sfeer zit er wat dat betreft al goed in. Ja, ze zijn wel een beetje vroeg dan. Het gaat toch echt nog een poosje duren voordat er iets te zien is op de televisie daar. Ja, dat klopt. Uh, het begint pas als bij ons de dag al bijna is afgelopen, om half zes avonds. Dat uh, is wel een voordeel trouwens, want iedereen die van het werk komt kan uh, rustig aanschuiven en vervolgens uh, kijken naar de applicatie en naar de inhuldiging. En dat betekent ook dat in Australië een aantal feesten zijn gepland op uh, grote. Uh, openbare locaties. De meest in het oog springende is in Melbourne. Dat is een, uh, een stad waar uh, heel veel Nederlanders wonen. En op Federation Square, wat een groot centraal plein is, wordt op een groot scherm alles live vertoond. En de verwachting is dan ook dat daar veel mensen op afkomen. Hey, en bij de Australiërs zelf, Robert, hoe leeft het daar? Nou ja, uh, Australië, en, uh, uh, Australië heeft natuurlijk wel een uh, historische band met Nederland. Uh, de allereerste Europeaan die voet aan wal zette in Australië, dat was een Nederlander. In uh, 1606 was dat. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de meeste Australiërs toch niet heel erg stilstaan bij deze dag. Dat neemt niet weg dat uh, in mijn lokale krant, de Sydney Morning, Morning Herald, een artikel verscheen vandaag. Prins Pils krijgt een kroon. Uh, daar was uh, alvast een vooruitblik uh, werd aan gegeven. Net op de Australische televisie, op de ABC, was een verslag te zien... van uh, zowel uh, de, de laatste uh, oefeningen als ook uh, uh, Eberhard van der Laan... die in het Engels kwam uitleggen dat uh, we're going to say bye bye to the Queen. Ja, ja maar hij is nou, toch nog wel een beetje... Dat leuk om even naar te kijken. Ja, maar het imago van Prins Pils wordt nog wel even in stand gehouden daar dus uh, in Australië. Ja. Zonder meer. Ja. Ja, hoor, de mensen hier weten best wel dat uh, Willem Alexander een, uh, een koning zal worden. Um, nou ja, waar veel Nederlanders vertrouwen in hebben. Maar tegelijkertijd gaan zij ook niet voorbij. Aan uh, het feit dat hij een reputatie heeft gehad als Prins Pils. Uh, ook wordt overal vermeld dat hij een glamorous wife heeft. Uh, nou ja, Maxima wordt hier dus duidelijk gezien als een glamour koningin. Maar uh, in alle realiteit, uh, veel Australiërs hebben natuurlijk toch meer met het Britse Koningshuis. En het laatste jurkje van Kate, ja, dat kreeg toch net even iets meer aandacht vandaag in de pers. Ja, ja kan verkeerden. Ja, ook wel weer begrijpelijk natuurlijk. Um, uh, naast uh, de, ja, uh, je zegt een uh, scherm op uh, een van de grotere pleinen in Melbourne. Zijn er nog andere activiteiten die hier gepland staan en waar veel mensen op af zullen komen, denk je? Ja, uiteraard. Uh, ik denk dat in het hele land uh, wel feesten en partijen worden georganiseerd. Tot in de kleinste uithoeken aan toe wonen natuurlijk Nederlanders. En uh, Rob Hessing, uh, oud-presentator uit uh, Nederland, die is neergestreken in zo'n klein plaatsje hier vlakbij Brisbane. Die dacht, goh, we gaan met een paar families gaan we eens, uh, samen een feestje bouwen. Nou, inmiddels heeft hij een hele andere plek moeten zoeken... omdat er zo ontzettend veel aanmeldingen binnenkwamen... Ja, dat hij het allemaal niet kon behapstukken in zijn eigen huis. Maar ik denk dat uh, de meeste mensen toch in Sydney... naar de oranje receptie komen van de ambassade. Uh, daar, uh, dat is eigenlijk traditioneel wel de plek waar Koninginnedag wordt gevierd. Uh, daar zullen in ieder geval een paar honderd mensen bij aanwezig zijn. En daar wordt natuurlijk alles live vertoond. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd dat er zelfs in die hele, hele kleine plekjes... Uh, Australiërs vandaag toch eventjes zullen omkijken omdat er weer eens iemand voorbij loopt met zo'n gekke oranje muts op... of met een uh, wilde sjaal om. In ieder geval, het gaat hier niet ongemerkt voorbij. En Robert, jij gaat nu even naar binnen, denk ik... bij het Willem-Alexander Verzorgingshuis om, uh, om daar even een rondje te maken? Nou, ik ben wel heel erg vroeg. Ik denk dat ze mij eigenlijk pas wat later verwachten. Namelijk als de televisieuitzendingen beginnen. Maar ja, toen ik net voorbij kwam rijden en ik al die mensen zo gezellig bij elkaar zag zitten... <laughs> kon ik uh, me al wel voorstellen dat ik uh, me maar wat vroeger aankondig. Want ja, die verleiding kan ik waarschijnlijk niet weerstaan. En de koffie is vast warm, denk ik zo. Ja. Uh, Robert Portier vanuit Australië. Dankjewel. U luistert naar Radio 1 live vanaf uh, de Dam in Amsterdam. Uh, de eerste pakken mee drie, vier rijen zijn al gevuld hier uh, voor het uh, paleis uh, op de Dam. En uh, in de ruimte waar wij zijn uh, staat uh, Jorik van Noorden klaar om te gaan spelen. Uh, Jorik, nogmaals welkom. Um, ik, ik zei net al, uh, het nummer wat je net speelde, dat was echt een liedje... waarvan, waarvan je kon horen van, hé, hey, hier zou een band ook prima weg mee kunnen. Je hebt uh, gespeeld in de uh, Hype. Klopt, inderdaad. Dat, dat is ja. uh, voorbij gegaan. Mm -hmm. En je bent nu, uh, ja, voor jezelf zullen we maar zeggen, hè? in een wat kleiner gezelschap. Bevalt het? Ja, zeker. Ja. Het, uh, met, met de hype hebben we een hele mooie tijd gehad en heel veel mooie dingen gedaan. Maar het was echt wel het goede moment dat het ophield. En uh, ja, op het moment gaat het gewoon solo heel goed. En heb ik echt het gevoel dat de wind in de rug te hebben. Ja. En dat is heel fijn. Dat is een hele onzekere periode lijkt me. Ik bedoel, want de hype ging hartstikke lekker. En dan op een gegeven moment is er in één keer zo'n moment dat het... Stopt en dan moet het maar gaan gebeuren voor ja. Jorik zelf? Zo, ja, zoiets kon natuurlijk nooit heel onverwacht. Nee. Dus het zit er al lang aan te komen. Dus eigenlijk op het moment dat het gebeurt, dan heb je het eigenlijk ook al wel weer een beetje verwerkt. Maar ja. ik bedoel, er was natuurlijk een periode dat voor ons allemaal een beetje verwonderlijk was. Omdat we eigenlijk ons hele volwassen leven vanaf de, vanaf de zesde klas middelbare school Samen hebben we in de band gezeten. Ja. En was dat gewoon nummer één prioriteit, weet je ja. wel. Dus uh, ja, wat dat betreft was het wel even wennen, zo van, hè huh, niet meer de band, weet je wel. Nee. Maar aan de andere kant ook, ook zoveel drive om gewoon dit te gaan doen. En, uh, ja, dus we, we zijn meteen een, een akoestische try-out tour gaan doen. Ja. Met z'n tweeën. en Ik doe zelf gigs. En ja, in juni gaan we opnemen en langzaamaan begint er nu ook zelfs een hele band gevormd te worden. Het begint vorm te krijgen. er is een hè? drummer bij, het begint allemaal vorm te ja. krijgen en, uh, ja, ik heb heel veel zin in. Gisteren is bekend geworden dat we met de popronde mee mogen doen. Ja, ja. ja. Dat is het de toeren grootste door het hele land, ja. de festival. Ja. Ja. Dus dat is te gek. Helemaal te gek. En je gaat nu live spelen. Wat ga je doen? Uh, we gaan weer een nieuw nummer spelen. En het heet Heart Road Up Free Fall Down. Alweer in primeur. Op Radio 1. 1, 2, 3, 4. Ik ga je toch even een applaus geven. APPLAUS. Jorik, dankjewel dat je hier was. Jorik van Orde, en we gaan nog veel van je horen. De plaat wordt dus opgenomen in juni. En daarna dan uh, gaan we je oh, zeker over oh, okay. Ja, dan zien we zeker verder. Dankjewel. Hier even verderop, op het Centraal Station, daar worden wat maatregelen getroffen. Anne de Jong is daar ook. Anne, wat is er aan de hand? Nou ja, de meeste mensen die een leuk feestje gehad hebben, die gaan inmiddels op weg naar een nachtbus of een nachttrein. En die mensen worden nog wel doorgelaten. Maar wat je vooral ziet bij de mensen, dat ze niet weten waar ze heen moeten. De hoofdingang van Amsterdam Centraal die is afgesloten. En er wordt ook een soort muur gebouwd om alle tramstations heen. En mij is verteld door een, net een politieagent dat het bijna helemaal dicht gaat en dat er echt via de zijkanten naar binnen en naar buiten gelopen moet worden. Het is misschien wel handig om te weten voor mensen die nu net uh, opgestaan zijn... om vroeg richting uh, bijvoorbeeld de Dam te komen. Uh, goed opletten rond Amsterdam Centraal, want uh, het is echt lastig te vinden... zoals ik het uh, hier nu kan overzien. Enig idee waarom dat is? Ja, het, uh, de hele uh, Damrak en, uh, wordt afgesloten. Uh, uh, waarschijnlijk door veiligheidsmaatregelen en uh, waarschijnlijk ook om het... Uh, uh, het publiek een beetje beter uh, rond te leiden. Niet allemaal recht vooruit, maar één uh, deel linksom, één deel rechtsom. Ja. Maar dat is uh, puur gis, hoor, voor mij. Uh, uh, ja, dus dan kan je mij eigenlijk ook niet vertellen... of dit een tijdelijke maatregel is... Hè, of dat die uh. van kracht blijft voor de rest van de dag, Ik, <laughs> zeg maar. uh, ik, ik kan me zo voorstellen dat het... Uh, tenminste, dat, dat is mij verteld... dat het uh, zeker uh, s ochtends zo is. Misschien dat als mensen weer uh, weg willen uit de stad... dat dan... Uh, uh, uh, ja, de, de omheiningen worden weggehaald, zodat iedereen wel weer rustig uh, uh, terug kan. Tenminste, dat wordt nu wel gedaan. Want voor de duidelijkheid, mensen die nu nog in Amsterdam zijn... en terug willen naar uh, Amsterdam Centraal, je kunt er nog gewoon doorheen... Je loopt alleen door een soort uh, poort heen. Oh, nou ja, even opletten dus zometeen. Yes. Centraal station uh, Amsterdam, Anne de Jong. Dankjewel voor de update. We gaan even het land uit. Uh, we gaan naar Argentinië uh, aan de lijn uh, Walt uh, Je woont in het land van onze toekomstige koningin uh, Argentinië. Althans het thuisland zou je dan moeten zeggen. Um, ja, ik denk dat ze uh, bij jou de komende festiviteit op de voet volgen. Uh, dat klopt, ja. ja. Dus, uh, er wordt veel georganiseerd hier in Buenos Aires natuurlijk... Uh, Maxima is niet uh, weg te branden uit, uh, uit de landelijke dagbladen. Uh, magazines staan vol met haar levensverhaal. En uh, nou ja, vanavond was er al een uh, groot tango-concert georganiseerd, onder andere door een Nederlandse ambassade. Uh -huh. En morgenavond wordt die het grote feest gegeven. geven. Ja. Well, hoe, hoe komt ze in het nieuws? Is het positief? Het is positief, ja. Het is een, uh, het is een vrouw met een uh, ja, die toch al redelijk bekend was al een, uh, in Argentinië. Uit een uh, gegoede familie. En, uh, dus ja, iedereen is wel heel erg over te spreken. Dus ik vind het heel erg leuk dat nou Argentinië een, uh, ja, een, koningin, een koningin krijgt. Ja, en bij ons gaat het dan bijvoorbeeld ook over het feit dat haar familie niet aanwezig is vandaag. Wordt dat ook nog in Argentinië gememoreerd? Nee, dat wordt niet zo gememoreerd. Ze weten wel dat, we niet, uh, dat, dat, dat de familie niet aanwezig mag zijn. Maar dat is wat ik meer uh, ja, algemeen bekend. Dus er wordt verder niet zo uh, gerefereerd. Gaan hier alleen maar in op de leuke, ja, leuke wenswaardigheidjes of wat een koningshuis precies inhoudt. Wat maximaal wel en niet mag doen. Uh, nou ja, het de, de hele levensverhaal eigenlijk en een nieuwe toekomst. Ja, en dan dit stukje uit haar levensverhaal, dat, dat ja, blijft een beetje onbesproken, om het zo maar even te zeggen. Ja, ja, het wordt echt. Er wordt naar uitgelegd op alle feest, feest, feestelijkheden. Uh, het journaal uh, hier en ook de AfD-TV staat ook vol met allerlei nieuwsitems items uit. Uh, uit Amsterdam, hoe de stad eruit ziet. En allemaal Afentijnse verslaggevers die, die lopen rond het Nederland. Ja, en, en Wold, mag ik even memoreren wat je vorig jaar hebt gedaan? Uh, tijdens uh, Koning in de Dag op de ambassade. Ja, uh, toen heb, zat je uh, ergens anders ja. in een ander land. Ja. Klopt, ja. Ik Vertel heb, het maar. Ik heb in Bolivia gewoond. En ik heb dan met twee vrienden een stroopwaterbakkerij. Dus we hebben daar de hele dag stroopwater gaan bakken. Ja. Op Koning in de Dag. En uh, dat gaat dit jaar ook weer gebeuren? Dat gaat dit jaar niet gebeuren, want uh, mijn, stroopwafel, uh, mijn stroopwafel business partners, die, die is in Bolivia. Die hebben het afgelopen weekend al met allerlei festiviteiten meegedaan in uh, Bolivia. En uh, ja, het apparaat zat ik daar, dus ik kan helaas nou in Argentinië geen stroopwafels bakken. Maar ik heb er wel een paar opgegeten vandaag. Nou, dat klinkt heerlijk. Stroopwafel businessmeet, wat was het ook weer? Ja, dat is dan toch ook een fantastisch hoort, moet ik zeggen hoor. Ja, wat? hartstikke leuk om te doen. Dankjewel uh, voor je bijdrage. Ja, graag gedaan. Zometeen praten we even verder met uh, Merik Milan. Hij is hier in de studio te gast en is de nachtburgemeester van Amsterdam. Maar eerst gaan we eventjes naar de straten van uh, de Utrechtse binnenstad. Die stromen namelijk langzaam leeg. En worden direct weer gevuld door de mannen en vrouwen van de vette hap. Want feesten maakt niet alleen dorstig, naarmate de, de nacht verstrijdt. Vooral ook hongerig, toch Martijn van Dijk? Ja, het doet het. ja ik, ik, ik, uh, ik, ik loop hier over straat en ik zie ineens een, een mooie gele auto met Convoi exceptioneel. Op de achtergrond. Of op de achterdeur. En uh, er komen allemaal friet en, uh, en, en kip uit. Uh, hoe ziet dat? Ja, we zijn nog wel verbland natuurlijk. hè. Dat hier niet. een En jullie bevoorraden zo de hele stad? Nee, alleen nog onze eigen wagen. Zout erop! Oké, okay. maar waarom staat er dan een convoy exceptioneel? Omdat we toevallig die bus bij ons hebben. <laughs> maar zo niet... exceptioneel is het niet? Nee, dat is zo, zo erg is het ook weer niet. Wat zit er normaal gesproken in dan? Normaal is het uh, transportbegeleiding voor... Uh, ja, voor vrachtwagens. Juist. Ja. Maar nu Niemand hebben we de bus gewoon nodig voor, uh, voor, de, voor de snacks. Aha. En uh, dit is jullie tent? Dit is onze tent, ja. En wat verkopen jullie? Friet, snacks, alles. Drinken. Maar dat doe je erbij, dus, want normaal gesproken heb je ander werk. We doen ook de handenwerk, ja, dat klopt. En loopt het een beetje? Ja, we mogen niet lagen. Het is vandaag mooi, uh, mooi gelopen, ja. Doen een, ze uh, doe een kleine hint van de omzet? <laughs> nee, dat doen we niet. <laughs> dat gaan we doen. We hebben in ieder geval de kost verdiend. Ah, nou, gelukkig. Jullie hebben nog een hele dag te gaan? Morgen nog. We proberen morgen nog meer de kost te verdienen. En dan gaat hij nu even dicht? Hij gaat nu dicht, ja. We gaan nou uh, lekker slapen. En dan morgen om negen uur er weer bij. Met friet? Met friet van Piet. Heel goed. Succes. Ja, bedankt. Frit van Piet, de commercietietwelig bijdrage van Martijn van Dijk. En nog altijd bij ons, Mierik Milan, de nachtburgemeester van Amsterdam. We hadden het al even over hoe jij deze koninginnennacht beleeft. Je hebt al een feestje bezocht en je bent eigenlijk ook tevreden... over de feesten die georganiseerd zijn. Um, Klopt. Hoe kijk je aan tegen, tegen de mensen die even onder ons raam zitten... zeg maar, de rijen dik die al wachten op, uh, ja, op het hele... Ja, feest van later uh, vandaag. Hoe, hoe, hoe vind je dat? Dat mensen toch helemaal naar deze stad komen? Ja, ik, om, om dat, ja, ik vind het ja, echt helemaal te gek. Ik vind dat uh, de, uh, de beleving die die mensen hebben... Ze gaan er helemaal voor. Ze staan voor aan het hek. Ze zijn aan het wachten erop. En uh, ja, ik vind uh, dat dat... Ja, dat is toch een bepaalde trots. En ik vind ook wel heel leuk... En dat wil ik ook, hoop ik ook altijd wat meer voor Nederland... Is dat zeg maar... Uh, mensen mogen in Nederland wat meer trots zijn op wie we zijn. En de koning wordt nu. Uh, hè, de prins wordt koning. En um, uh, dat ontbreekt af en toe, vind ik, in Nederland. We mogen best wat meer trots zijn op wie we zijn, waar we vandaan komen. We zijn klein, maar we zijn ook heel goed in, in, in heel veel dingen. Zijn we een beetje zuur? Soms wel. Weet je, die Calvinisme, dat zit er gewoon in. Dat, dat is wie we zijn. En uh, ik denk dat uh, de, de, de, de toekomstige koning, hè, dus de uh, prins. Uh, dat, uh, dat ja, hij ook een taak heeft om mensen soort van dan, ja, te leiden. Hè? Het volk te leiden en de, en de trots bij de Hollanders uh, uh, ja, wat op te krikken. Is dat toch ja. een beetje jouw taak, het leiden van de nacht? Ja, nou, dat zie ik wel zo. Ja, ik denk dat mensen... Want heel vaak is het zo van, ja, we doen wel allemaal dingen... maar hè, zodra je het in het buitenland gemaakt hebt, dan ben je, dan ben je cool... Uh, terwijl je eigenlijk ook uh, uh, kan nadenken over van... hé, hey, als je het hier doet, doe je het ook al heel erg goed. Hm. Je ziet dat er op heel veel festivals heel veel buitenlandse artiesten worden geboekt. Maar ik vind eigenlijk dat we gewoon wat meer die Hollanders gewoon moeten supporten. Ja, maar die zitten in het buitenland, hè? Nou, niet allemaal. Er zijn ook heel veel hele goede jongens, die jongens en meiden die hier muziek maken... hier ja. dingen aan het doen zijn. En ik vind dat uh, ja, ook de Nederlandse festivalorganisatoren ook goed moeten kijken naar van... oké. Okay, plaats hun dan ook op die goede spots. Ja. We hebben het net al heel kort even besproken. Uh, het zijn van nachtburgemeester, eigenlijk uh, ambassadeur van de nacht. Jij bent al tien jaar bezig in het uitgaansleven in Amsterdam. Hoe, hoe ben jij terechtgekomen? En hoe heb je de stap gezet eigenlijk naar het nachtburgemeesterschap? Ja, nou, ik... Um, um, ik... Ik kende het nachtburgemeesterschap al van uh, Joost van Bellen. Dat is iemand waar ik heel veel mee uh, samengewerkt heb. DJ-producer. DJ, ja, DJ-organisator, uh, ja. mede-oprichter van uh, mede Valtifest. Heel mooi festival in Amsterdam. Daar heb ik ook uh, mee geholpen, hè, aan de wieg gestaan. Geholpen daarbij dat neer te zetten. Uh, dus ik kende het al een beetje... Um, daarnaast heb ik in het nachtleven veel gewerkt... maar ook heel veel met gemeenten gewerkt om vergunningen te organiseren. Dus ik wist al een beetje wat het was. En het nachtburgemeenschap doe je echt omdat je liefde hebt voor de stad. Ja. Levert je, je het uh, geld op eigenlijk? Nee, het is echt een puur vrijwillige functie. En dat is ook iets wat ik heel graag wil gaan veranderen. Ik wil dat er gewoon meer... Meer geld gaan verdienen, bedoel je dat? Ik? Nee, nee, nee, nee, nee. Ja. De, nee uh, ik wil heel graag dat er een structuur komt voor het nachtburgemeesterschap, Want het lijkt nu een beetje, hè, het is puur ceremonieel, het lijkt het wel. Ja. Maar er moet meer structuur komen, er moet een stichting komen... Uh, waarin uh, uh, ook het intellectueel eigendom van de nachtburgemeesterschap... alle contacten, elke keer als ik met Van der Laan zit of Carolien Gerold, is belangrijk. Maar de volgende nachtburgemeester, die uh, begint weer bij nul. En ja. ik wil graag al die contacten overdragen. Ik wil zorgen dat er een stichting komt. Zodat we dit, dus als ik straks uh, 40, 50 ben, dat ik dan nog steeds... Hoor, oh, de nieuwe nachtburgemeester is uh, gekozen. Ja, ja, nou, dat ja. zou ik heel erg leuk vinden. En uh, ik zie dat echt als een taak voor mij om dat achter te laten. Dat ik het achterlaat, dat er een mooie huis staat, dat er een goede stichting is. Want dat is in de afgelopen tien jaar nog nooit gebeurd. En daar ben ik ook met de gemeente mee bezig om wat geld voor te krijgen. Maar dat vind ik He? wel opvallend, want we zijn al tien jaar bezig. Je zegt ja, het zelf. En pas klopt. nu is er iemand die zegt... Ja, laten we er eigenlijk een structuur omheen bouwen... en zorgen dat alles wat we doen niet verloren ja, gaat. En denk, ja, wat is er dan gebeurd de afgelopen tien jaar? Nou, er zijn heel veel goede dingen zijn er gebeurd. Maar er zijn ook een aantal dingen niet gebeurd. En dat is ook precies het probleem van op het moment dat er dus geen budget... Is om voor te werken daar heb je eigenlijk altijd twee petten op en het nachtburgemeester? Dan kan je hartstikke je bent. We zijn nu een of de nachtburgemeester is een serieuze gesprekspartner op dit moment, dat is heel erg belangrijk. Maar je moet ook een mandaat hebben vanuit het nachtleven om dat gesprek aan te kunnen gaan. En uh, dat, die, uh, dat die stichting er komt, ik denk dat dat heel erg belangrijk is, maar dan moet de gemeente ook een klein beetje geld voor uh, beschikbaar stellen. Want ik ga het niet naast de tijd die ik investeer, uit mijn eigen broekzak betalen. Nee, dat is ook alweer begrijpelijk natuurlijk. Hey, even uh, de nachtburgemeester. Uh, uh, jij slaapt nooit s'nachts altijd overdag? Nou, dat, dat lijkt me zo. En dat is ook heel leuk om dat natuurlijk te zeggen. <laughs> maar eigenlijk ben ik veel meer met beleidsmatige dingen bezig. Ik ga niet een rondje langs het Leidseplein om te vragen aan de jongens aan de deur... hoe gaat het vanavond? Ik ben echt bezig om te kijken waar ze behoefte aan? Wat moeten we veranderen? Hoe zorgen we dat we als Amsterdam vooraan... of dat we in ieder geval meedraaien internationaal... En uh, ja, het is, het is een, een, een best wel een harde baan. Naast mijn eigen bedrijf, wat ik natuurlijk run. Kan je, dus. kan je aangeven hoeveel uur per week jij er ongeveer in stopt? Ik denk dat ik ongeveer uh, twee, drie dagen uh, per week mee bezig ben. Dus dat is heel erg veel. Maar dat komt ook omdat voor heel veel leuke dingen wordt uitgenodigd. Veel brainstormsessies, mm -hmm. denktanks. Uh, waar ik uh, ja, graag mijn mening geef, natuurlijk. Ik heb een bepaalde visie op de nacht en op de nachtcultuur. Mm -hmm. um, uh, dus dat is, dat is veel tijd. Uh, uh, maar ik doe het, graag, doe het graag voor de stad, want ik denk dat het een belangrijk iets is. En het is allang um, uh, veel meer dan alleen maar ceremonieel en uh, een beetje de trekpop van de nacht. Nee, het is een serieuze functie mm -hmm. uh, die serieus genomen wordt door, gelukkig door de bestuurders van Amsterdam. Ja, en daar zet ik me keihard voor in. Is ja, nou, ik, ik voel me af, zo'n inhuldigingsdag, hè, want het, dan hebben we het echt over de dag. Levert ja. dat nog iets op voor jou, of is dat puur gewoon leuk zien... om te kijken hoe je, hoe je stad in de, st de schijnwerpen staat eigenlijk? Uh, nee, dat levert voor mij niks op, nee. maar en dat, en dat vind ik ook helemaal niet erg. Dat is ook helemaal goed. Ik vind het heel erg leuk dat Amsterdam internation of, uh, sorry, Nederland internationaal zo in de schijnwerpers stapt. Ik heb persoonlijk genoten gewoon de afgelopen twee weken van Nederland met het koningsnummer, met al het, uh, al het gedoe eromheen. Ja, vond je dat leuk ja? ja? Nee, ik vond het op en top Nederland. Ja, dat is en dat uh, ja. da, Dus da, daar ik kan er dan echt. kan ik alleen maar om lachen en denk ik, af en toe neem jezelf niet zo serieus. Maar als je dit ook zou vergelijken met in het buitenland of in, hè, in, in, in Engeland, hè, daar uh, gaat het toch uh, dan iets anders op aan. Elton Johns geeft ook een nummer. ...was ook van de plank, van de plank getrokken. Ja, nou, maar toen was, het wel, toen was het wel, dat is het nummer voor Diana... ...en er werd daarna niet meer aan getornd. Nee. En hier ging iedereen eroverheen. Wees trots. Ja, wees trots. Dat vind ik echt. Mirik Milan, dankjewel dat je hier wilde zijn... ...en uh, veel plezier deze nacht. Carlo Cannas, goeienacht. Ja, uh, U heeft ons gebeld met een uh, heel mooi verhaal over koningin Beatrix. Ja, wel een apart verhaal inderdaad. En het, het grappige was dat ik uh, Paul en Witteman uh, keek vandaag en het daardoor weer door mijn hoofd schoot dat ik dit uh, een aantal jaar geleden had gehoord was in de jaren negentig koningin Beatrix uh, <coughs> uh, ging op bezoek bij een revalidatiecentrum met Roesing in Enschede en mijn moeder werkte daar in die tijd en het was het ruppel de pupse jubileum waarschijnlijk uh, zoiets was het waardoor een uh, bezoek uh, van de majesteit waardig was ik heb het niet de data niet precies kunnen verifiëren, want mijn ouders zitten in Sardinië dus die kon ik niet bereiken. Nou, we geloven u op uw woord hoor. Maar het is echt waar. En um, uh, ze liepen buiten. Het was een, uh, een vrij warme dag. Het was in de zomer. En um, ze liep naast uh, de koningin. En uh, uh, op een gegeven moment uh, zag ze dat er een, een wesp in de buurt uh, van uh, de koningin circuleerde. <laughs> die wilde ze wegjagen en uh, daarbij heeft ze de koningin geslagen. Oeps. Oien, oien. Was de koningin boos? Nee. En ze zei van... Uh, Oeps, mijn moeder, oh nee, sorry, ik heb u geslagen. Zo uh, heeft ze het in ieder geval verteld. Dat geloof ik ook wel. Ja. En toen zei de koningin... Uh, Um, want het was een wespats erbij gezegd, oh zei ze, um, uh, dat geeft niet hoor. Had ze gezegd, want uh, uh, ik hou ook niet, of ik ben uh, eh, ook niet dol, of ik hou ook niet van uh, wespen. Of ik ben, uh, Eigenlijk een, heen heen, heen, op een op hele ontspannen reactie, een hele menselijke een reactie. Een ja. hele rustige reactie uh, en ze had dan toch een, een klap gegeven, ja. ja. En, Later was ze echt zo van, oh, oh ik heb de koningin geslagen. Carlo, hartelijk dank uh, voor uh, je bijdrage. Heeft u nog een mooie anekdote of een mooi verhaal? Bel of een vooral. tip. Voor de of de een telefoon. tip, ja mag ook. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Volgend uur, dan uh, zijn we er natuurlijk weer bij u. En dan praten we met Thomas Boeschoten. En hij, hij heeft natuurlijk voor de commissie Cohen in haren de social media onderzocht. Hoe gaat het in Amsterdam?